5 uur. Het NOS-journaal. Lissabon Thomassen. Miljoenen een dag te vroeg te lezen op internet. Het kabinet spreekt van koersvast beleid in onzekere tijden. en twee doden na brand op Noors cruise schip.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 Het ministerie van Financiën is verantwoordelijk voor het online zetten van de nota. Het ministerie zegt dat er veel wordt voorbereid voor Prinsjesdag... en dat het een heel stomme fout is dat het per ongeluk al online was gezet.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 Op het dragen van een boerka komt een boete van maximaal 380 euro te staan. Dat staat in het wetsvoorstel van minister Donner dat morgen in de ministerraad wordt besproken. Volgens Donner past het dragen van een boerka niet in de open Nederlandse samenleving die uitgaat van de gelijkwaardigheid van man en vrouw. Andere gezichtsbedekkende kleding zoals een integraal helm of carnavalsmaskers vallen niet onder het verbod. Als het kabinet morgen met het voorstel instemt gaat het eerst nog voor advies naar de Raad van State. Bij een zelfmoordaanslag op een begrafenis in Pakistan zijn zeker 20 doden gevallen. De dader blies zichzelf op tijdens de uitvaart van een lokale stamleider die de regering steunde. Meer dan 35 mensen raakten gewond. Verschillende stammen worden door de Pakistanse regering betaald om mee te vechten tegen de Taliban en andere tegenstanders. De stammen zijn daardoor vaak doelwit van wraakacties. Afgelopen maandag werden vier schoolkinderen gedood omdat ze bij zo'n stam horen. In Noorwegen zijn door een brand op een cruiseschip twee bemanningsleden omgekomen. Bijna twintig mensen raakten gewond, er zijn zeker drie vermisten. De ruim 200 passagiers zijn ongedeerd. De brand brak uit in de machinekamer toen het schip vlak bij de haven van Sund voer in het westen van Noorwegen. Het kon nog wel op eigen kracht naar Ollesund varen. Hoe de brand is ontstaan is nog niet duidelijk. Het 16 jaar oude cruiseschip was op weg van het Noorse Bergen naar het Hoge Noorden. De scenario-schrijvers Tamara Bos en Mieke de Jong hebben de Lira scenarioprijs 2011 gewonnen. Ze krijgen die tweejaarlijkse prijs voor hun zevendelige tv-serie over Annie M. G. Schmid, Die is uitgezonden door de VARA en de NTR. De jury noemt het verhaal over de schuchtere domineesdochter die uitgroeit tot een van de geliefdste schrijvers van de vorige eeuw. Drama van de bovenste plank. Het weer. Vanavond opklaringen. De temperatuur daalt vannacht in het binnenland naar een graad of 7. Er is kans op mistbanken. Morgenochtend vrij zonnig. In de middag in het zuidwesten van het land kans op wat lichte regen. Het wordt 17 graden in het noorden tot 20 in het zuiden. Het weekend verlopen wolk en buiig. En het wordt maximaal 16 graden op zondag. ABB verkeersinformatie: de meeste files staan vanmiddag in de buurt van Utrecht. En hebben vooral te maken met ongelukken. Zo ging het mis bij Knelpunt Lunetten met een vrachtwagen. Maar als geheel is het een minder drukke avond. Spits met nu 120 kilometer, terwijl daar 180 kilometer zou moeten staan. Maar bij Utrecht dus uh, drukte, op de A2 bijvoorbeeld, naar Den Bosch... tussen knap het Oude Rijn en Nieuwegein-Zuid, 5 kilometer. Daar zijn na een ongeluk drie rijstroken dicht. Op de A12 Utrecht-Arnhem tussen Knapbertunette en Bunning 3 kilometer. Op de A27 Breda-Utrecht tussen Hagestein en Knapbertunette 7 kilometer. Het is daarbij het knappen namelijk niet mogelijk om naar Den Haag te rijden over de A12. Op de A28 Amersfoort-Utrecht is het ook helemaal vastgelopen. Tussen Soesterberg en Utrecht inmiddels 9 kilometer. Zoekt u iemand die aangepast vervoer regelt voor uw kind?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 NOS Radio 1 Journaal met Lucella Carasso en Tim Overdip. Goedemiddag. Financiën. Het ministerie van Financiën heeft in alle ijver de miljoenennota online gezet. Maar zonder een digitaal slotje dat eigenlijk morgenmiddag pas had moeten worden opgeheven. Een slimme twitteraar ging vanmiddag op zoek. Vond de miljoenennota vlak voor vier uur vanmiddag. En enkele tweets later lag het hele plan op straat. We vonden hem, we hebben de reacties, het nieuws in dit Radio 1 Journaal. En dat lek bij financiën op internet is natuurlijk nieuws. Maar wat is het nieuws uit die miljoenennota? Joost Vullings in Den Haag zit al een uurtje te lezen. Joost, welk nieuws haal jij eruit? Uh. Het, het, het, het jammer is, er zijn is heel veel bekendgemaakt. Uh, we zijn nog heel hard aan het lezen. Ik heb de miljoenennota nu uit. Dat is toch een beetje een algemeen uh, verhaal... Met, met tabellen over hoeveel er binnenkomt aan belastinginkomsten. Wat de verwachte uitgaven zijn. Uh, verwachting hoe de economie zich gaat ontwikkelen. Nou, dat is een bijzonder uh, somber verhaal. Wat ook wel te verwachten was, was natuurlijk. Te, te verwachten, maar uiteindelijk ga je dan toch op zoek naar concrete maatregelen. Welke bezuinigingen worden genomen. Ik ben ook op zoek gaan naar de, de, de, de, ja, die koopkracht plaatjes, daar zijn we als Nederlanders altijd helemaal fan van. Die, die heb ik nog niet kunnen vinden. Daar wordt hard naar gezocht. Maar op het gebied van de zorg staan wel een aantal concrete maatregelen in de miljoenennota. Uh, zo worden de huisartsen gekort. Uh, de geestelijke gezondheidszorg, dat wisten we al, uh, daar wordt flink op bezuinigd. En daarnaast worden er... Uh, pakketmaatregelen genoemd, er gaan een aantal uh, zaken verdwijnen uit het basispakket. Die worden niet meer vergoed, zoals stoppen met roken, dieetadvisering, uh, je, je krijgt wat minder uh, handelingen bij de fysiotherapeut vergoed, en de maagzuurremmers gaan ook uit het pakket. Ja, maar dat waren dingen die ook wel bekend waren, ja, toch? Ja, is, dat is het punt eigenlijk altijd met Prinsjesdag. Dus er zit eigenlijk dat, niet dat, zoveel nieuws in. Dat, ja, nee, dat is ook zo. Dat, ja. hebben, dat hebben alle ministeries ook aangekondigd. Kijk, voor de zomer hebben we een hele rij aan bezuinigingen gehad, allemaal aangekondigd, bezuinigingen, gingen op defensie, uh, de zorgtoeslag wordt minder... de huurtoeslag wordt minder, de kinderopvang wordt duurder. Nou, Al dat soort zaken die al zijn aangekondigd... Ja, die komen nu allemaal samen in die stukken. Uh, en natuurlijk zitten er af en toe nog kleine maatregelen in... Uh, die geen aandacht hebben gehad. Dat is dan nog soms leuk nieuws voor bepaalde groepen. Maar de grote verhalen zijn wel bekend. Alleen iedereen wil natuurlijk nu weten... wat betekent dat uh, voor mijn uh, portemonnee. Nou Daarvoor zijn de koopkrachtplaatjes is altijd een goede indicatie. Maar goed, daar, daar zijn we nog naar op zoek om die te vinden. We hadden het net eventjes over, over uh, het lek. Hè. Want dat is natuurlijk ook bijzonder dat dit stuk op, uh, op straat ligt. Uh, ja, het is mm, mm, mm, grappig maar triest. Een, een uur voordat ze maar zeggen het op Twitter de link verscheen aan de miljoenennota... liet de directeur voorlichting van Financiën trots weten... heb net proefgedraaid met voor devices geschikte... Prinsjesdag2011.nl uh, site. Oei. Morgen 14 uur online. Handig om begrotingstukken binnen te halen. Dat bleek, want die begrotingstukken waren nu al binnen te halen. Ja, dus dat is denk ik de meeste uh, gerietweeten tweet. Naast de link naar de, naar de miljoenennota. Ja, dat is zeer pijnlijk en, voor die meneer. Precies, ja. en ook pijnlijk voor het kabinet. Brenno de Winter zei al iets voor vijf uh, vanmiddag is er een... Algemeen overleg, een debat in de Kamer over uh, het lekken... over beveiliging van internet bij de overheid... Ze zijn wel in verlegenheid gebracht natuurlijk hierdoor. Ja, het lijkt er gewoon op inderdaad dat je aan het proefdraaien bent. Maar dat dus niet afgeremd. Ja, dat is buitengewoon slordig. Dan is dit op zichzelf eh, niet heel erg. Ik bedoel, eh, anders hadden we de stukken morgen gehad. Eh, nou ja, hadden worden ja, ze dan er nu drie er geen in de handen mensen gehad. mensen mee beschadigd. Nee, maar het, het geeft wel aan dat de overheid en, en, en, en internetbeveiliging... en sowieso eh, de overheid en ICT is niet vaak een gelukkige combinatie. Er zijn wel eh, een, een debatje een waard in de Kamer. Ja, er hebben heel veel debatten over. Dat is Hartstikke leuk hier. Ja, de reactie van het ministerie van Financiën. Er wordt veel voorbereid voor Prinsjesdag. Dingen worden dan ook laaggezet voor internet. Een hele stomme fout dat het stuk per ongeluk al online is gezet. We zoeken nog uit hoe en wie en waarom al deze ministerie van Financiën. De site is inmiddels niet meer toegankelijk. Verzelfsprekend is de miljoenen nota in zijn geheel. Inmiddels op onze site nws.nl te lezen. Daar kunt u het zelf vinden met alle meest recente ontwikkelingen. Natuurlijk in een live blog. Op NOS.nl. Ja, en Joost, nog één ding. De miljoenennota is uitgelekt. Vorige week of begin deze week macro-economische verkenningen... van het Centraal Planbureau. Maar de afzonderlijke begrotingen... Daar kan misschien nog wat nieuws in staan. Hè, als ja, die daar staan echt de, de concrete uh, maatregelen in. Hier staan vooral de cijfers in. Hoeveel gaan we bezuinigen? Hoeveel gaan we uitgeven volgend jaar? Uh, hoeveel gaat uh, een bepaald ministerie minder uitgeven? Maar jij wilt natuurlijk weten op welke posten. Inderdaad, de concrete maatregelen. En uh, dat staat dus inderdaad in de uh, individuele begrotingen van de ministeries. En uh, zoals iedereen zegt, het is 350 pagina's uh, wat je kan printen. Maar de miljoenennota is maar 75 pagina's. Ongeveer, wat zeg ik, 80... Ja, en daar staan dat soort maatregelen niet in. Oké, okay, Joost Vullings, later spreken we verder met jou. Ik vind het bijzonder knap dat Joost dat hele ding al gelezen heeft... in uh, een uur en een kwartier tijd. Bert van Sloten zit hier ook uitgebreid te lezen. Het bladert daar doorheen. En Bert, ik begrijp dat jij je hebt geconcentreerd op het punt zorg. Wat ja, staat erover? Nou ja, wat Joost natuurlijk net al uh, vertelde... maar wat mij uh, opvalt, het is iets natuurlijk... wat de laatste jaren uh, ook wel geconstateerd wordt... is dat die uitgaven maar blijven stijgen van uh, de zorg. 2011, uh, 61,2 en in 2015 is er 74,4 miljard wordt er verwacht om uit te geven aan de zorg. Dat is een groei van maar liefst 13,2 miljard euro. Op zich is dat ook geen nieuws om in die terminologie maar even te blijven. Maar een ontwikkeling die ook wel logisch is. Want we worden met z'n allen ouder, we leven langer. We hebben ook allemaal meer zorg nodig. Maar dat benadrukt nog maar eens een keertje hoe noodzakelijk het is... voor de politiek om die uitgaven een beetje binnen de perken te houden. Dit soort kleine, grote getallen. Want die stijging was wel voorzien ook al? Die stijging was ook wel, uh, ook wel voorzien, maar het staat er dan weer zo uh, ongelooflijk uh, ja, hard, zal ik maar zeggen. En wat ook opvalt, dat is die andere grote post. Uh, want die, laat maar zeggen, de uitgaven van uh, de overheid bestaan uit een aantal grote posten. Andere is de uitgaven van de sociale zekerheid. En daarvan zie je dat het een relatief gematigde reële groei van de uitgaven uh, laat, uh, laat zien. Dus dat. Lijken ze enigszins in de klauwen uh, te, te, te houden en te krijgen. Hoe merk jij bij het lezen ervan dat die somberheid waar het kabinet in de noten van spreekt, tot uiting komt in de ramingen bij betrekking tot de Nederlandse economische groei? Nou, het, het is vooral gewoon een beetje, het is de, de algehele toon. Uh, het is, het is, is, somberheid is misschien niet eens het, het, het hele goede woord. Het is gewoon het beeld wat geschetst wordt. En het beeld is somber. Het is niet dat het kabinet uh, sombere woorden gebruikt, maar het is gewoon een somber beeld. Het is realisme. Uh, uh, ja, realisme kan je het ook inderdaad uh, uh, noemen. En alleen al gewoon het feit dat ze zeggen dat op het moment dat het echt slecht gaat, uh, en dat we dan laat maar zeggen, dusdanige afspraken met elkaar hebben gemaakt, dat we ook echt kunnen ingrijpen. Uh, en dat betekent gewoon dat ze echt kunnen gaan extra uh, moeten bezoeken. Alleen al zo'n zin betekent het gewoon dat ze met het ergste rekening houden. Bert, dankjewel. Later spreken we verder met jou. De ChristenUnie wil onmiddellijk een brief van premier Rutte. Opheldering wil hij over het uitlekken van deze miljoenen nota via internet. We gaan eens even kijken hoe het ligt bij het CDA. Fractievoorzitter van Haarsma Buma, Hans Andringa, staat bij hem. Meneer Buma, de stukken die liggen op straat. Wat was uw eerste reactie? Nou, grote verrassing. Ook de inhoud? De inhoud ben ik natuurlijk nog helemaal niet aan toe om die helemaal door te lezen. Dus ik scan wat ik op het beeld zie staan. Wat ja, is uw indruk? Dat er veel wordt gesproken over de onzekerheid waarin onze economie op dit moment verkeert. En dat is natuurlijk ook logisch. Ja. Je ziet dat het kabinet toch probeert de samenleving bij elkaar te halen door de zwakkeren zoveel mogelijk te ontzien. Nou, dat is iets waar wij wel zeker op zullen letten. Ook daar wil ik de precieze gegevens van zien. Maar wat het CDA betreft is dat wanneer er offers worden gevraagd van mensen... het wel zo is dat mensen die het moeilijkste hebben de minste lasten zullen hebben. Ja, vindt ja. u dat dat voldoende gebeurt? Nou, daar wil ik die begroting natuurlijk goed op checken. Ik zie wel dat het uh, kabinet een aantal maatregelen neemt om dat inderdaad te bereiken. En dat vind ik echt de prijzen. De, ja, want de kabinet gaat een aantal maatregelen nemen. Ook bedoeld om de zwakkeren zoveel mogelijk te ontzien. Dat is nodig omdat het economisch steeds, steeds slechter gaat. Hoe zwaar vindt u die tegenvallers? Ja, de afgelopen week waren er ook al wat andere stukken in de media rondgegaan... waardoor we wel wisten wat de situatie is. Iedereen die uit het raam kijkt ziet dat het economisch onzeker is. Dat zie je ook terug in wat wij nu op ons net zien uh, in, de miljoen, in de miljoenennota... Ja, dat betekent natuurlijk ook dat de miljoenennota waar we over praten er één is die vol onzekerheden zit. Belangrijk is om dan niet de schulden verder te laten oplopen, om daaraan te werken. En het lijkt me ook ontzettend belangrijk dat we zorgen dat de economie sterk blijft in Nederland. Ja. Dus het bezuinigingsprogramma blijft overeind? Nou, dat is natuurlijk voor de lange termijn meer dan ooit nodig. Zeker ook als we naar andere landen kijken. Dan moeten we die overheidsfinanciën op orde krijgen. Dank u wel. Graag gedaan. Een eerste reactie van Haarsma Buma van het CDA. We gaan naar de ANWB. René Passet. Met een korte update over de avondspits met 32 files. De meeste files staan vanmiddag rond Utrecht... want daar zijn nogal wat ongelukken gebeurd. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch bij Nieuwegein-Zuid. Daar zijn drie rijstroken dicht. Er zit iemand bekneld en er moet ook nog een onderzoek volgen. Dus dat gaat nog eventjes duren... Een andere pijnpunt sinds uh, bij Knopertunnet op de A27 vanuit Breda. Daar 8 kilometer. En het is niet mogelijk om de A12 naar Den Haag te nemen. Dit is het NOS Radio 1 Journal. Met Lucetta Carrasso en Tim Overdik. We praten u natuurlijk helemaal bij, tot half zeven, over de miljoenennota die beschikbaar is. Ik verwijs u natuurlijk ook graag naar nws.nl, waar een live blog wordt bijgehouden van alle laatste reacties. Hoe het zo kon komen dat om tien voor vier die nota werd gevonden op internet. En natuurlijk de politieke reacties. Die horen we ook via Marcel Bril, die zojuist sprak met Martin Bosma van de PVV. Meneer Bosma, van de PVV, de miljoenennota ligt op straat. Ja, um, dat verbaast mij ook in hoge mate. Dat is niet zoals het hoort. Dat is niet zoals het is afgesproken. Ik zit in het presidium. Dus daar hebben we heel lang vergaderd over allemaal uh, uh, regels. Maar, het presidium uh, is een soort van bestuur van de Tweede nou, Kamer, Ja, het is dagelijks bestuur. En dan praten we over allerlei zaken die ons uh, van pas komen. Uh, en nu is hij er. Dus uh, het scheelt wel een, uh, een, een halve dag uh, of een hele dag wachten. Maar u doet er een beetje gelaten over. Wat, wat, wat vindt u ervan? Nou ja, het, het, het, het maakt ons werk iets makkelijker. Hij is er nu sneller. Het is niet zoals het hoort. Ik heb geen flauw idee waar hij vandaan komt. Maar het is toch zo dat je mag vertrouwen dat uh, belangrijke gegevens van de overheid... als die naar buiten komen, uh, op het moment dat ze uh, ook echt naar buiten moeten komen? Ja, dat lijkt me ook. Maar ik heb er geen flauw idee waar hij vandaan komt. Ik ben net zo, uh, ben net zo benieuwd als uh, ons allemaal. <laughs> U lacht erbij, dus ik vind het niet heel erg? Nou, ik vind het, het maakt ons leven iets makkelijker, maar het is natuurlijk niet zoals het hoort. En het, was, het is ook niet zoals afgesproken. Waarom maakt het je uw leven iets makkelijker dan? Nou ja, anders hadden we tot morgen moeten wachten en nu is hij er. Donderdagmiddag in plaats van vrijdagmiddag. Terwijl Prinsjesdag natuurlijk pas komende week is op dinsdag. Marcel Bril was dat met Martin Bosma van de PVV. Ja, politici reageren ook vanuit het maatschappelijk veld. Komen inmiddels reacties. Eh, chronisch Zieken en Gehandicaptenraad bijvoorbeeld. Directeur Angelique van Dam is aan de telefoon. Goedemiddag. Goedemiddag. Heeft u al de stukken nageslagen op wat het eh, voor de chronisch zieken en gehandicapten betekent? Een miljoenennota. Natuurlijk op het moment dat we hem binnen eh, hebben gevonden zijn we gaan kijken. we maken ons schoon. Grote zorgen. En het slechte nieuws is dat er wederom een stapeling van maatregelen is die de chronische zieken en gehandicapten gaan treffen. Ja, want stonden daar nog dingen in, in die miljoenennota, die u niet zag aankomen? Nou, het meest opvallende is, is dat het halveren van het budget van de tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten uh, duidelijk is. Maar het nieuwe nieuws is dat uh, waarschijnlijk mensen met een inkomen boven de 30.000 een hele toeslag gaan verliezen. En uh, nadat wij nu kunnen zien zal dat waarschijnlijk 1 miljoen mensen gaan treffen. Uh, uh, uh, in, in, in welk opzicht? Wat, wat kunnen die mensen dan niet meer uh, wat ze nu wel kunnen? Uh, op dit moment is het zo dat de toeslag zeg maar, uh, wordt gegeven als een tegemoetkoming in de kosten. Op het moment dat die vervalt, dan uh, zullen de kosten dus ook uh, uh, weer gaan toenemen voor deze mensen. Terwijl die al vaak uh, zwaar getroffen zijn. Want er zijn 1 miljoen mensen chronisch ziek met een inkomen boven de 30.000? Uh, ja, en waarschijnlijk gaan zij dus ook een uh, toeslag verliezen van ongeveer 100, 500 euro per jaar. En dat is ook nog niet het enige, want er zijn meer maatregelen aan de gang. En dan moet u denken aan de vermindering van de zorgtoeslag. Het eigen risico in de ziektekosten van de verzekering gaat omhoog. En er wordt een veel minder breed pakket van de ziektekostenverzekering aangeboden. Allemaal maatregelen waarop uh, uh, ja, mensen met een chronische ziekte en gehandicapten zwaar getroffen worden. Ja, want als je het hebt over die, over die grote groep, hè, waar, waar ik dan nu even op aansla, meer dan ja. 1 miljoen mensen... Wat... Wat zijn dat voor voorzieningen die zij nu krijgen, voor kosten die ze nu hebben? Kunt u daar een paar voorbeelden van geven wat ze zometeen zelf betaald moet worden? Ja hoor, dat zijn bijvoorbeeld de gemoedkosten in, in hulpmiddelen en voorzieningen uh, die zij gebruiken om in het dagelijks bestaan uh, te kunnen meedoen. Ja, zoals? Ja. Um, Zoals bijvoorbeeld rolstoelen of wandelstokken of uh, rollators, vervoer, een hele belangrijke. Dat zijn zeg maar kosten die daar uh, mee gedekt kunnen worden. Nou, en uh, gaat u nu proberen via de politieke partijen daarbij de behandeling van de begroting toch nog iets aan te doen? Dat dat wordt gerepareerd, dat koopkrachtverlies? Ja, uiteraard. Uh, wij gaan in ieder geval ook maandag, zoals u weet, hebben wij de actie uh, Stop de Stapeling. Dan hopen wij iedereen op om naar het Malieveld te komen. En vanuit een breed maatschappelijk veld zullen wij dan ook aandacht uh, vragen voor de grote zorgen die we hebben om, uh, over deze, uh, voor deze mensen. Voor onze achterban. Angelique van Dam, uh, uh, directeur van de Chronische Zieken- en Raad. Ik dank u wel voor uw eerste reactie. Ja, graag Goedemiddag. Gedaan. Goedemiddag. Wij wandelen op ons gemak, maar toch enigszins gehaast door de miljoenennota willen uh, heel helder de inhoud op een rijtje uh, gezet hebben. Dat doen onze collega's in Den Haag, maar ook hier Bert van Sloten... van de economieredactie. Bert, um, welke nieuwe dingen heb jij ontdekt? Nou, Joost had het net over de koopkrachtplaatjes. Ik heb ze nog niet helemaal uh, bestudeerd, maar wel een paar zinnen... die erbij staan. Uh, er wordt gezegd, de koopkracht staat niet alleen... volgend jaar, maar ook de komende jaren uh, onder druk. Um, natuurlijk ten gevolge van de kredietcrisis. Uh, uh, verder um, een, een leuk detail uh, over de leningen die destijds zijn... uitgegeven richting de bank. ING uh, heeft inmiddels de 7 miljard euro terugbetaald. Dat wisten we, want ING heeft niet zo lang geleden de uh, halfjaarcijfers gepresenteerd. Daar was dat ook weer een onderwerp van gesprek. Um, maar wat we niet wisten is van hoeveel uh, heeft de Nederlandse staat daarvoor gebeurd. Dat blijkt tegen een rente van 17 op jaarbasis te zijn gebeurd. En uh, Egon heeft 3 miljard euro geleend, heeft dat ook volledig terugbetaald. Maar die hebben een rente van 18 moeten uh, betalen. Waar dat verschil overigens in zit, weet ik niet. Dat wordt hieruit niet duidelijk. Het is wel interessant regerend punt. Um, en als je kijkt naar Europa, dan hebben we het al eerder over gehad. Positieve toon overigens over Europa in de hele miljoenen nota: in die zin, we moeten er ons geld mee verdienen. Daar staat er ook over. Het Nederlands bedrijfsleven en de financiële sector... hebben in Zuid-Europa en Ierland omvangrijke bezittingen opgebouwd... waarvan de waarde nu onder druk staat. Um, dus er is wel degelijk angst dat daar iets mee gaat gebeuren. En er is nog één ding wat ook intrigerend is. Er is, uh, Allemaal van die plaatjes zitten erin, in die miljoenennota. En er is ook zo'n plaatje waarbij, uh, grofweg gezegd... links de landen staan waar het ontzettend moeilijk mee gaat... en rechts de landen waar het uh, uh, redelijk mee gaat. Nou, Nederland staat met Duitsland rechts. En wat opvallend is... dat uh, Natuurlijk staat Griekenland uiterst links dan. Maar dan vervolgens zie je op één lijn staan Spanje en Frankrijk. En uh, nou ja, van Spanje wisten we het, de hele zuidelijke landen. Maar Frankrijk, dat die daar ingeschaald zou zijn, dat wisten we nog niet. Wel dat het wel wat lastiger was met Frankrijk. Dat het ook wat moeilijker gezien ging. Kijk ook naar de discussie deze week over de Franse banken. En natuurlijk de afgelopen maanden de problemen daar met de Franse banken op de beurs althans. Uh, maar dat ze op één lijn werden gezet in zo'n plaatje, het is maar een plaatje, met Spanje zegt toch ook wel wat van hoe we daar tegenaan kijken. Want de positie van Nederland in dat opzicht aan de goede kant van de lijn... Nou ja, als je het in dit geval goed wil noemen... is dat uh, inderdaad aan de goede kant van de lijn. Terwijl in de miljoenennota ook wordt gezegd dat in 2014... wellicht al uh, nieuwe bezuinigingen nodig zijn... omdat de geplande bezuiniging van 18 miljard euro in 2015 niet kunnen worden gehaald. Nou, zo hard staat het er niet. Er wordt gezegd, er wordt een soort formulering opgenomen... dat indien het noodzakelijk is... dat er dan meteen een soort mechanisme in werking treedt... dat er bezuinigd kan worden. Maar dat is, uh, heeft ook te maken met wat uh, gisteren weer bekend werd... namelijk de noodscenario's. Het kan enorm tegenvallen. Het is natuurlijk ook lastig regeren deze tijden... want uh, weet jij wat een vatolie het volgende week doet... wat de dollar en de euro volgende week doet? Het, uh, het gaat op en neer. Daar heeft het kabinet trouwens wel wat uh, duidelijke cijfers over gezegd... Dat olie kost nu 110 euro en wellicht volgend jaar 106 euro. Dus het zou wat beter kunnen uitpakken voor de consument. Ja, ik ben benieuwd of dat volgend jaar ook het geval is. We gaan naar Den Haag. Daar zit onze verslaggever Joost Vullings. Bernard Wintjes is ook onderweg. Joost, want je ziet alle reacties komen los. Hè? Prinsjesdag valt echt uh, fors eerder vandaag, dit jaar. Ja, ik, ik, ik, zit bij, ik zit hier uit het raam te kijken... en ik denk het enige wat nog ontbreekt is de Gouden Koets. Dus bedoel, kunnen we dat nu ook <hijks> al... Kunnen we dat vandaag ook, ook wel even van doen? Stal komen met <hijks> ik de kan paarden. ook melden dat om kwart over de zes... is er een, in de Tweede Kamer een, een extra regeling van werkzaamheden. Uh, dan kunnen Kamerleden dus een debat aanvragen. Nou, ik denk dat er dus wel fracties zijn... die willen weten hoe dit nou heeft kunnen komen. Dat die nota nu in één keer op straat ligt. Nou, en als ze echt willen doorpakken... kunnen we vanaf vanavond ook gelijk de algemene politieke beschouwingen <laughs> houden. En dan hebben we volgende week allemaal een zeer rustige week. Want goed, Joost, want Joost ja. iedereen had het toen zijn overleg. Bleka was op weg naar een heel belangrijke uh, vergadering, zei hij... toen hij werd aangesproken, toen het nieuws net had gebroken. Beschrijf de sfeer van chaos in Den Haag op dit moment. Ja, iedereen, je moet het je voorstellen... iedereen is gewoon met zijn werk bezig. Kamerleden zitten op hun kamer, hebben overleg met iemand... of zitten in debat. En in één keer gaan al die uh, mobieltjes, al die uh, smartphones... die gaan natuurlijk allemaal rinkelen, sms'jes... En ze volgen natuurlijk ook Twitter en iedereen denkt, ja, wat, wat gebeurt ons nu? En dat houdt ook in dat al die fracties uh, heel snel moeten gaan lezen... willen allemaal snel een, een reactie geven. Journalisten die door het Kamergebouw heen rennen... nou, we hebben het zelf gehoord, uh, iedereen wordt, wordt aangeklampt. Ja, dus het is wel een hele, hele bijzondere sfeer inderdaad op dit moment. En ja, goed, daarnaast het, het, het verhaal van die, van die miljoenennota... is buitengewoon gewoon, gewoon somber. Uh, we hebben het erover gehad dat als je het leest... er niet heel veel hard nieuws in staat. Maar ik ben er heel erg benieuwd naar... Uh, ja, hoe dit verhaal gaat vallen, omdat het zo somber is. Het, het, ik, naar het psychologische effect van deze miljoenen nota. Want ja, we worden toch wel klaargestoomd voor nog zwaardere tijden. Uh, het zijn toch woorden als de aanhoudende onrust uh, in de wereldeconomie. We zijn een open economie als Nederland. En daardoor zijn we extra uh, kwets, kwetsbaar voor schokken. Ja, dat zijn toch allemaal zinnen waar je toch een beetje onrustig van wordt. Ja, kijken uh, of Bernard Wintjes daar ook onrustig van wordt. Want bij Prinsjesdag hoort natuurlijk ook altijd de voorzitter van de werkgevers. Goedemiddag, meneer Wintjes. Goedemiddag. In allerijl opgetrommeld. Ja, ik was, ik was aan het vergaderen. En hetzelfde wat, wat u overkomen is, ik hoorde, hij is eruit. Hij dus is eruit. word ik door mijn woordvoerder meegesleurd naar jullie mooie studio. Nou goed. En bent u, bent u daar in sombere stemming aangekomen? Nee, Kijk, ondernemers zijn nooit somber. Uh, ze zien altijd licht, maar het is natuurlijk zo dat de wereldhandel loopt terug... Uh, in Europa is er natuurlijk sprake van grote onrust... over de euro en over het samenhang van Europa. Uh, in Nederland is ook, zijn er ook een aantal onrustige zaken aan de gang. Alles bij elkaar leidt tot uh, gebrek aan vertrouwen bij consumenten. En uiteindelijk bepaalt de consument de economie. Ja, en denkt u dat na zo'n verhaal wat vandaag uh, uit is gegaan... wat eigenlijk op Prinsjesdag had moeten komen, of eigenlijk morgen... dat de mensen denken, oeh, het is nog slechter dan ik dacht... Uh, We gaan geen geld uitgeven? Nou ja, die 1% groei van volgend, van volgend jaar was natuurlijk niet echt meer een verrassing. We hadden gehoopt op 1,5-2 procent. Maar er is iets gebeurd in Europa de laatste tijd. De mensen zijn bang geworden. Geven minder uit door de euro. Kijk, het allerbelangrijkste is dat we zo snel mogelijk... in Europa duidelijkheid hebben over de toekomst van Europa. Als de leiders in Europa heel duidelijk uitspreken... dat ze geloven in de toekomst van Europa... dat ze de euro in stand willen houden... zal dat direct leiden tot meer vertrouwen. Ja, in Nederland binnen, binnen, zelf in ja, Nederland ja, kunnen ook iets doen. In Nederland zelf. Vandaag, op dit moment, is het debat aan de, aan de gang in de Kamer... over de pensioenen. Wat dacht u? Wat de onrust bij de mensen is die kort voor hun pensioen zijn. Als vandaag de Kamer breed het voorstel voorstelsteun van het kabinet... en we maandag het definitief akkoord kunnen tekenen... is er ook weer een stukje rust in Nederland... en leidt ook weer tot vertrouwen bij de consumenten. We hebben ja. een deel in onze eigen hand. Bij deze dus nog een oproep uh, daarvoor van uw kant. Um, u, u, u noemt Europa veelvuldig. Uh, er is natuurlijk spanning tussen de coalitie en de gedoogpartner... over wat moeten we met Europa. Um, wat vindt u van de toon van deze miljoenennota... voor zover u dat nu heeft meegekregen over Europa? Nou, ik heb alleen cijfers gezien. Ik wist natuurlijk wel het een en ander, Wat er, je hoort wel eens ja. wat. Je krijgt uh, ook wel eens wat teksten onder. Ja, erover. kijk, ik zou mijn werk slecht doen... Als ik, niet een, als, ik niet heel, als ik niet een klein beetje zou weten wat er aan de hand is. Als ik echt verrast ben, dan moet eens een andere voorzitter... van voor VNNCW zoeken. Dus wij weten de grote lijn wel. Maar uw vraag gaat eigenlijk over Europa. Kijk, duidelijkheid moet gegeven worden... Consumenten, maar ook iedereen haat onduidelijkheid. Dus hoe eerder de duidelijkheid is, ik weet dat op dit moment Jan Kees de jager in de EcoFin in vergadering zit. Ik hoop dat de leiders van Europa zo snel mogelijk hun volle vertrouwen die euro uitspreken. Nee, dat begrijp ik. Dat, dat, dat is natuurlijk praktisch. Maar de, de toon van Europa, de Euro. Europa-gezindheid van dit kabinet. Het staat natuurlijk onder spanning van ja. de PVV. Hoe vindt u de koers die ze nu vaart? Nou, er, is een, er is een bocht genomen. Kijk, de, de, de, de brief die uh, de premier Mark Rutte en Jan Kees Jager... de minister van Financiën, geschreven hebben in de Financial Times waarin heel duidelijk het vertrouwen in Europa uitgesproken wordt... is voor mij een verademing. Er was veel discussie in Nederland. Er was een vorm van eurosceptisme. Dat zag je ook in deel van het kabinet. Dat is voorbij. Dus dat is een positieve ontwikkeling. En dat willen mensen ook. Mensen willen duidelijkheid hebben. Dus ik vind de somberheid over Europa die een tijdje geleden die je ook in het kabinet wel tegenkwam... is toch wel in een positieve richting ongebogen. Meneer Wintjes, dank voor uw eerste reactie. Ik zou zeggen op naar dat pensioenakkoord. Debat. Eens even kijken hoe het daar is. En er zijn vast meer mensen die uw eerste reactie willen... op de uitgelekte miljoenennota. Dank voor dit moment. Graag gedaan. En zometeen na half zes natuurlijk meer reacties. En dat nieuws krijgt u zo meteen van Lieselot Thomas. Goed nieuws voor ondernemers.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 Het zal u niet zijn ontgaan. De miljoenennota is opnieuw vroeger dan gepland voor iedereen te lezen. Op een website van de Rijksoverheid stonden de documenten... die eigenlijk morgen gepubliceerd zouden worden. De man die de miljoenennota heeft gevonden... heeft dat gedaan door in het internetadres van de nota van vorig jaar... het jaartal te wijzigen. Inmiddels is het stuk van de officiële site verwijderd... maar nog wel te lezen op nos.nl. Het ministerie van Financiën is verantwoordelijk... voor het online zetten van de nota en spreekt van een heel stomme fout...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 Het kabinet erkent dat het mogelijk meer moet bezuinigen... dan de 18 miljard euro die al bij de start was afgesproken. De koopkracht staat de komende tijd onder druk, schrijft het kabinet. Maar om de inkomenseffecten te verzachten... stelt het extra geld beschikbaar... om bijvoorbeeld chronisch zieken, gehandicapten en ouderen te ondersteunen. Tot zover de hoofdpunten van het nieuws. Het weer. Gerrit Himmstra. Een prachtige herfstdag vandaag. En het verschil werd vooral gemaakt door de zwakke wind. Dat was toch het grote verschil met de afgelopen dagen.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 Het wordt 16 graden in het noorden tot 21 in het zuiden. De wind waait uit oost tot zuidoost, wakkert in de loop van de dag flink aan. bovenland matig windkracht 4, op het IJsselmeer en aan zee... vrij krachtig tot krachtig windkracht 5 tot 6. En morgenavond draait de wind naar het zuiden en later zuidwesten. Na, morgen wordt het wisselvalliger. Zaterdagochtend is het droog. In de middag gaat het vanuit het westen regenen. Het wordt 17 graden. Zondag is er een afwisseling van buien en opklaringen. En daar wordt het een graad of 15 na het weekend knapt het weer op, het wordt droger en de temperatuur gaat weer naar 18 graden. AMB Verkeersinformatie. Bij Amsterdam en bij Rotterdam zijn de files korter dan anders. De meeste files staan in de buurt van Utrecht en daar zijn ook een paar echt lange bij door ongelukken. Op de A2 bijvoorbeeld van Amsterdam naar Den Bosch tussen Maarsen en Nieuwegein, 11 kilometer. De brandweer staat bezig iemand uit de auto te bevrijden. Drie rijstokken zijn dicht en zometeen volgt ook nog een onderzoek. Op de A27 Breda-Utrecht ook veel vertraging. Tussen knap het Everdingen en knap Boudunetten 10 kilometer. Het is daar niet mogelijk bij het knooppunt om de A12 op te rijden naar Den Haag. Er is een ongeluk met een vrachtwagen gebeurd. Dat verklaart ook de drukte op de A28 Amersfoort-Utrecht. Tussen de afrit Den Dolder en Utrecht 6 kilometer. En de laatste opvallende file staat op de A50 Eindhoven naar Arnhem. Tussen knap het Paalgraven en Ravenstein 7 kilometer.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 Werken wordt nog leuker met supersnel internet. En nog leuker omdat het draadloos is. Met de gratis wifi-modem bij Office Basis van Ziggo Zakelijk. Bel 0800-0620. Er zijn bewegingen die goed zijn voor de spieren in de onderrug, de schouders of de nek. Maar er is maar één beweging die goed is voor alle spieren. U opent uw portemonnee, pakt wat kleingeld en strekt uw arm voorwaarts. Geef aan de collectant van het Prinses Beatrix Fonds.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 Over half zes, goedemiddag in het Radio 1-journaal. Lucelle en ik hadden voor u een heel andere uitzending eh, in gedachten. Maar het complete draaiboek werd in de vuilnisbak gegooid... toen de complete miljoenennota op internet verscheen. Kunnen we niet claimen dat wij die als eerste hadden gevonden... de ontdekker van de miljoenennota op internet was Bram Talman. En eerder deze uitzending vertelde hij ons hoe hij het document op het spoor kwam. Ik ben erbij gekomen door uh, logisch na te denken. Ik heb geen wachtwoord nodig gehad. Uh, het enige wat dit aan extra handelingen heeft gekost, is een 0 vervangen door een 1. 2010 naar 2011? Correct. Maar hoe kom je daarbij? Een kwestie van, ja, logisch We hadden uh, uh, uh, uh, Prinsjesdag 2009, uh, de website, Prinsjesdag 2010. Ja, waarom zou je er iets aan veranderen? Dus dan gok je dat het Prinsjesdag 2011 wordt. Want u ging vanmiddag achter de computer zitten met als missie... ik ga proberen die miljoenennota op het internet op te halen. Wel, nou, nee. Dit was, dit was gewoon even, even in een verloren half uurtje... even wat, wat kijken op internet lukt. Ik had niet specifiek het doel om, om de miljoenennota boven water te toveren. En vervolgens verschijnt die link op uw Twitter-adres op het internet... en uh, gaat het verhaal als dat spreekwoordelijke vuurtje door uh, de Twitterwereld. Hoe, hoe snel ging dat? Dat ging ongelooflijk snel. Ik had een uh, kennis waar ik vaker wat contact mee heb. Uh, Kay Leers, die zat me wat aan te sporen om toch iets meer aan te geven dan een plaatje. Dus ja, toen had ik zoiets van, goed, een stukje vrijheid van meningsuiting, persvrijheid... we zetten gewoon die hele link erop en vanaf dat moment is het echt... Echt gekte, ik had vanavond een afspraak, waar er zijn tv ploegen die deze kant op komen. Uh, ik zit nu en nu in, in Café De Zwijger in, in Amsterdam. Nee, dat moet je niet zeggen. Nee, dan komen waar, waar, ze allemaal daar naartoe. <laughs> waar, waar, waar, waar, waar iemand, waar iemand zo lade gelukkig even uitleent van wij, de telefoon staat rood gloeiend. <laughs> dit is echt bizar. Maar wat zegt dit over de veiligheid van de website, denkt u? Die was er niet. Er nee. was helemaal geen veiligheid. Uh, mensen die de website openen krijgen duidelijk te zien uh, vanaf morgen zijn de stukken hier verkrijgbaar, maar dat is gewoon een leuke baan. Die stukken staan er gewoon. Die staan er gewoon al. Dus dan heb je waarschijnlijk te maken met een overijverige ambtenaar die dacht, weet je wat? Ik zet het er vast op. Dan hebben we dat gedaan. Ja, maar waarom, waarom doen mensen dat? Je kan ook een timer op de achtergrond laten meedraaien of het stuk online zetten op het moment dat het embargo is verlopen. Nou, en ben jij ergens aan verbonden dat je hier naartoe uh, op zoek ging? Uh, ben je journalist bijvoorbeeld? Uh, ik heb een aantal jaar journalistiek gedaan en ik ben historicus, dus onderzoeken vind ik wel leuk, maar dit was puur en, en ja, wat ik al zei, even een loos moment, kijken kijk of je iets tegenkomt en dan tot ja, grote schrik bijna erachter komen dat het gewoon staat en dat het ook echt het document is. Heb je hem zelf ook gelezen inmiddels? Uh, ik ben uh, tot de vierde pagina gekomen met de diagrammetjes en uh, het klinkt misschien dus raar, maar ik heb gewoon geen computer bij me, dus ik heb er nog helemaal niks aan kunnen doornemen. Bram Talman, de man van de dag, wat ons betreft, in Den Haag. Joost Vullings, dat heeft wel wat losgemaakt, hè, deze actie van deze Bram. Nou, nogal, dat kan je wel zeggen. Dit is. Uh... Het is hier gewoon Prinsjesdag geworden in Den Haag. Alleen uh, iedereen moet heel snel lezen en heel snel reageren. En iedereen loopt een beetje met uh, verhitte hoofden hier door de Tweede Kamer heen. Want dit had natuurlijk uh, niemand verwacht. Nee, zonder hoedjes. Ik zie inderdaad allemaal uh, reacties die worden gegeven. We hoorden ze het afgelopen uur. uur natuurlijk ook al. Nu hadden we het met jou eerder over die koopkrachtplaatjes. Als het een belangrijk onderwerp bij Prinsjesdag... wat het betekent voor uh, bepaalde groepen mensen. De maatregelen die worden genomen. Heb je die uh, plaatjes inmiddels gevonden? Ja, die heb ik gevonden. Vonden, die staan niet in de miljoenennota, maar in de macro-economische verkenningen. En dat stuk is nu ook maar gewoon online gezet door het Centraal Planbureau. Oh, ja, dus... met toestemming, denk je? Uh, dat neem ik aan van wel. Of ze hebben gedacht, ja, als financiën een nota uh, uh, uh, op straat gooit... dan kunnen wij dat ook doen. Dus dat, dat kan je, je kan zo naar de website van het CPB... en dan kan je die dus ook uh, downloaden of uh, printen wat je wil. Maar goed, wat al bekend was... we gaan er volgend jaar gemiddeld uh, allemaal uh, 1% in koopkracht op achteruit. Uh, dat was al bekend, maar nu kan ik het een beetje uitsplitsen. Uh, 65-plussers, uh, die zitten precies op dat gemiddelde, min 1%. Uh, uitkeringsgerechtigden gaan er min... Uh, één uh, en een kwart procent op achteruit volgend jaar. En de werknemers, mensen dus met een baan... gaan er drie kwart procent op achteruit. De groep die er het meest op achteruit gaat, dat zijn... Alleenverdieners met een inkomen tussen de 175 en 350 procent van het wettelijke minimumloon. Vraag me niet hoeveel je dan verdient. Maar die groep gaat er dan meer dan 2 procent op achteruit. 2 procent en een kwart. Dan is het wel handig om erbij te zeggen... ja, wat is nou zo'n koopkrachtplaatje? Dat gaat er vanuit dat je financiële situatie in een jaar helemaal niet verandert. Je hebt nog hetzelfde huis. Je inkomen blijft precies gelijk. En dan laten ze alle maatregelen erop los. En wat betekent dat voor je inkomen? Dus je bijvoorbeeld in loondienst zijn en je krijgt toch nog een periodiek... dan wordt het plaatje alweer gunstiger. Maar ja, goed, als je wordt ontslagen en terugvalt naar een uitkering... ja, dan wordt het plaatje natuurlijk weer gelijk veel dramatischer. Maar goed, zo heb je toch een beetje een indicatie wat er gaat gebeuren met ja. onze portemonnee volgend jaar. En dat uitkeringsgerechtigden er meer op achteruit gaan dan werknemers... dat zal denk ik wel voor wat debat zorgen de komende dagen. Ja, zeker. Daar zullen natuurlijk de linkse oppositie op aanslaan. In de miljoenennota staat erover... omdat lagere inkomens het meest profiteren van overheidsuitgaven... maken bijvoorbeeld meer gebruik van huur huurtoeslag en zorgtoeslag... zullen zij relatief vaak directe effecten... van noodzakelijke bezuinigingen ondervinden... Ja, dat is pijnlijk, maar waar. Dus de mensen die het al krap hebben, eh, gaan er relatief meer op achteruit... dan mensen bijvoorbeeld met een baan. Joost Vullings, tot zover. En Bert van Sloot van de Economie Redactie. Nou, ik, Je wilt er wat aan ik, ik, ik wou er een klein dingetje aan toevoegen. Dat wat ik heb gevonden is dat er, het is niet veel, maar er wordt in ieder geval 100 miljoen euro extra uitgetrokken, ook voor de bijzondere bijstand. En die is met name ook bedoeld voor mensen met een heel laag inkomen. Het zal vast niet voldoende zijn, maar het is een klein potje waar wij ze proberen denk ik om de inkomensgevolgen toch nog enigszins te repareren. Nou, maar ik neem aan dat dat dan wel weer verwerkt is in die koopkrachtplaatjes, toch? Dat denk ik ook wel, maar dat kan ik hier weer vervolgens niet controleren, want uh, we zijn als een gek uh, jorst in Den Haag en ik hier aan het lezen. Goed, we gaan eens even uh, terug naar Den Haag. Reacties op het lekken van de miljoenennota. Uh, een reactie bijvoorbeeld van de fractievoorzitter van de VVD, Stef Blok. Uh, Stef Blok, Hans Andringa staat bij hem. Meneer Blok, de stukken liggen op straat. Ook op mijn bureau. Hef, en heeft u dus ze al voldoende kunnen lezen? Ik heb ze snel doorgelezen. Wat is uw indruk? Wat voor boodschap krijgen de Nederlanders op Prinsjesdag? Ja, de situatie met de Rijksfinanciën is natuurlijk ernstig. Dat kan ook niet uh, verrassend zijn. Maar het geeft wel aan dat het kabinet op de goede koers ligt... door tegelijkertijd te bezuinigen... maar ook te zorgen dat uh, Nederland geld kan blijven verdienen. Maar je ziet ook dat het economisch slechter gaat... en dat de kans groot is dat de tekorten gaan toenemen. Dat kan en dat geeft eh, nogmaals aan hoe groot de urgentie is van eh, op dit moment bezuinigen. Niet weglopen voor wat er moet gebeuren. Maar tegelijkertijd aandacht blijven houden voor het verdienvermogen van Nederland. De ruimte voor de kleine ondernemer om gewoon zijn werk te doen. Te blijven exporteren en geld verdienen. Vind je het verstandig om toch te blijven bezuinigen? Want het effect kan ook zijn dat je de bezuinigingen of de tekorten juist versterkt door steeds verder te gaan bezuinigen. De economie kan dan juist inzakken. Iedere Nederlander weet dat je niet structureel meer geld uit kan geven dan je binnenkrijgt. De landen die dat een paar jaar geprobeerd hebben in Zuid-Europa betalen daar de rekening van. Vooral de inwoners van die landen betalen daar de rekening van. We willen als VVD niet dat dat in Nederland die kant op gaat. De overheid kan echt nog snijden in, in eigen vet. Uh, dat vraagt ook pijnlijke maatregelen, daar moeten we ook eerlijk in zijn. Maar dat moet gebeuren om te voorkomen dat de financiële ellende groter wordt. Wat vindt u zelf de pijnlijkste maatregel? Er zijn veel pijnlijke maatregelen, maar we hebben als VVD ook eerlijk... Noemt hier eens een paar. Um, uiteindelijk gaat um, iedereen dit in de portemonnee voelen. Dus als je gebruik maakt van, van kinderopvang um, of je ontvangt uh, huurtoeslag, um, iedereen zal merken dat het wat minder ruim is dan de afgelopen jaren. Um, maar nogmaals, dat is onvermijdelijk, want we moeten het financiële lek dichten. Ja. En dat pijn in de portemonnee kan nog erger worden als de tekorten straks nog groter worden. We moeten niet vooruitlopen op de toekomst. We hebben afspraken gemaakt in het regeerakkoord... dat er niet onmiddellijk extra bezuinigd hoeft te worden. Daar kan alleen sprake van zijn wanneer de ontwikkelingen leiden... tot een tekort dat meer dan 1% hoger is dan we verwacht hadden. Gelukkig zitten we nog niet in die situatie. Mocht dat wel gebeuren, dan moeten we weer om de tafel gaan zitten... om te kijken wat er dan moet gebeuren. En dat moment komt wel dichterbij, want het tekort is nu 2,9%. Ja, dat is eigenlijk al 3%. En dan moet er extra bezuinigd worden. Het wat nu geraamd wordt is 2,9 procent. Dat is gelukkig nog net binnen de, de waarden waar we ons aan moeten houden. En laten we niet vooruitlopen op wat er in de toekomst gaat gebeuren. Ja, maar die kans zit er wel dik in. Het kan tegenvallen, maar op dat moment moeten we dan beslissen... welke maatregelen we dan gaan nemen. Dank u wel. Graag gedaan. Verkeersinformatie, René Passet. Het lange files rond Utrecht vanmiddag door twee verschillende ongelukken op de A2 vanuit Amsterdam en de A27 vanuit Breda. Maar nu ook een ongeluk in het zuidoosten van het land op de A50 Eindhoven naar Arnhem. En dat verklaart de file van 10 kilometer tussen Nistelrode en Ravenstein. Ook een korte kijkersfile vanuit Arnhem tussen Kloop het Bankhoef en Ravenstein 2 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal, met Lucella Carrasso en Tim Overdik. Snel doorlezen is het adagium voor de politici, voor journalisten... maar ook voor andere betrokkenen van de miljoenennota... die in zijn geheel op internet staat. Um, Jaap Smit van het CNV-vakbond uh, in Den Haag. Goedemiddag. Hij zit er. Meneer Smit, Ja, u zit er. Maar hoort u mij ook, meneer Smit? Ja, ja. Jaap Smit van het CNV. U telefoon op en hij kan u nu, kan u nu horen, Tim. Even de koptelefoon op, meneer Smit. Ik staat op. Ah, fijn. Dan kunnen we met elkaar praten. Want mijn vraag is natuurlijk... U hebt hem ongetwijfeld heel snel gescand, de uh, miljoenennota. Ja, meer was dan die mogelijk. Nee, waar bent u naar op zoek gegaan en wat is u opgevallen? Nou ja, er staat op zich niet zo heel veel nieuws en van anders dan we hadden verwacht. En uh, onze zorg blijft gewoon. Van, kijk, dat er bezuinigd moet worden is duidelijk. En uh, dat iedereen er iets van zal voelen is ook duidelijk. Dat begrijpen we. Alleen onze uh, zorg is dat die lasten gewoon onevenredig verdeeld worden. En dat met name de druk op de, onder, de lage en middeninkomsten heel groot zal zijn. Ja, en, dat, uh, en met name aan de hele onderkant... Uh, daar is het een opeenstapeling van maatregelen... die uh, hard in de, de mensen hard in de portemonnee zal treffen. En uh, dat gaat ons wel om de solidariteit die we hoog moeten houden. Die spat het hier niet vanaf? Nee, die spat het hier niet vanaf, nee. Maar uh, het, het is toch zoals de feiten liggen. Een somberheid die het kabinet aangeeft en daar horen deze consequenties bij. Waar zou dat dan specifiek anders moeten? Nou ja, we, we, we maken ons al een zorgen en die worden bevestigd in deze miljoenennota over uh, waar de lasten met name neergelegd worden. En dat is toch echt bij mensen die het al heel zwaar hebben. Uh, en nogmaals, we hebben alle begrip voor het feit dat we met, met elkaar de broekrie moeten aanhalen. Maar wij gaan uit van de, de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten. En dat mag wat ons betreft wel wat anders verdeeld worden dan het, dan het nu gebeurt. En uh, dat betekent ook dat je een offer kunt vragen van de, van de hoogste inkomens. En dan wordt er onvoldoende gedaan? Dat, is onze, ja, dat, is, dat vinden wij, ja. ja. Uw bond van onderwijs, CNV Onderwijs, heeft al gereageerd. Die noemt de bezuiniging van 300 miljoen euro op passend onderwijs onverantwoord. Wat vindt u daarvan? Nou, daar kan ik mijn collega alleen maar in steunen. Ja, dus uh, juist daar waar, nou, ook dat is, past in het beeld dat ik net probeer te schetsen. Dat juist daar waar uh, de meest kwetsbare groepen zitten, daar vallen de hardste klappen. Maar waarom luistert de regering niet naar u als u, zoals u zegt, ook alternatieven hebt aangedragen? Ja, dat, dat, daarvoor moet u bij de regering zijn. Ik bedoel, dat, uh, die hebben een, een regeerakkoord met elkaar gesloten. En uh, ja, daar zijn dit de consequenties van. Ja, en aan ons is om daar uh, kritiek op te leveren als dat nodig is. En dat doen we dan dus ook. Ja, Smit van het CNV, hartelijk dank voor deze toelichting. En als u net bij ons bent, we praten over de miljoenennota. Die zou morgen eigenlijk pas gepresenteerd worden. Alleen het ministerie van Financiën zette hem um, online onbeveiligd. Er was iemand die dacht vanmiddag... Tegen vieren, ik ga eens even kijken of ik hem kan vinden. Typte het adres van vorig jaar in met het jaartal van nu, 2011, en vond de miljoenennota. nota. Zodoende hebben wij hem allemaal. We gaan uh, voor een reactie nu naar de voorzitter van de Tweede Kamer, Gerdy Verbeet. Mevrouw Verbeet, nou doe je zo uw best om goede afspraken te maken met de Kamer over het geven van reacties. En dan liggen ze er bijna 24 uur van tevoren op straat. Ja, nee, het zal u duidelijk zijn dat ik hier heel ongelukkig mee ben. En niemand is hier natuurlijk gelukkig mee, uh, want je moet een goede voorbereiding hebben en ook een ordelijke voorbereiding van een debat. We hadden afgesproken dat, het, uh, dins, dat morgen om twee uur de stukken er zouden zijn. Nou, die zijn nu door een uh, ja, stommiteit, denk ik, van iemand uh, al eerder uh, bekend geworden. En nou wil ik graag dat gewoon die stukken zo snel mogelijk allemaal hier in huis zijn, dat mensen zich goed kunnen gaan voorbereiden. En dat we deze discussie weer kunnen sluiten en weer op naar de inhoud. Het wordt wel een beetje operet, ieder jaar zo rond die stukken van Prinsesdag zijn uw woorden, maar u zal... Maar wat vindt u ervan als ik dat zo omschrijf? Nou, dat vind ik natuurlijk niet goed. Natuurlijk, dat is precies wat het niet moet zijn. Het moet ordelijk, het moet verstandig en het moet gaan om de inhoud. En ja. In hoeverre is dit nou schadelijk? Want u zegt van ja, nu moet iedereen de stukken krijgen. Maar ja, morgen of vandaag? Ach, schadelijk. Het uh, uh, uh, uh, gaat erom dat we een goed debat hebben. En uh, we moeten vooral dit onderwerp gauw weer vergeten en naar de inhoud toe. Nou, dan krijgt u volgende week alle gelegenheid uh, toe. En uh, vandaag kan iedereen al warm draaien. U ook trouwens. Ja, dat is, dat is het enige voordeel, dat we het op tijd kunnen zien. Gedi Versnip Verbeet, voorzitter van uh, de Tweede Kamer. Kunnen we eigenlijk om lachen? Nou, uh, van de Partij van de Arbeid, Kamerlid Sharon Dijksma... kon er de lol wel van inzien. Zij twittert uh, uh, 40 minuten geleden... op dat embargo voor de Prinsjesdagstukken rust al jaren geen zegen. Maar het wordt wel ieder jaar hilarischer... met de bekende knipoog die we kennen van Twitter, van internet. Bert van Sloten heeft meer reacties. Ja, toe. nee, het, het is lachen hier de brullen op uh, internet. Met zulke ambtenaren heb je geen Wikileaks meer nodig... twittert Martijn Dokter Anders N jongen, jonge, jonge. De artikelen van de schoolkrant zijn nog beter beveiligd. Dat zegt uh, Moestas Girl. Zijn niet beveiligd dan? <laughs> Klaarblijkelijk, bij haar wel. Ja, Toch wel knap dat die ambtenaren hun werk zo goed op tijd af hebben. Complimenten van Jaron V. Als iemand nu ook het koffertje van de jager had, is het feest compleet. Annette de Jong twittert dat. En op het ministerie van Financiën zit nu ergens een simpel website-mannetje... heel stilletjes onder zijn bureau verstopt. Dat twittert familie Maan. Leen van Dijken, waarschijnlijk de oud rpf uh, Voorman. Twittert is het lekker van de miljoenennota overigens strafbaar. En er zijn ook mensen die sympathie hebben en meevoelen. Ik voel mee met de collega's van Minfin, dat is het ministerie van Financiën. Na alle zorg en aandacht gaat het mis door één instelling. Dat twittert Wilmar. Waarschijnlijk iemand die ook op een ministerie werkt. En dat begon allemaal twee uur geleden met die eerste tweet van Multisimus. De man die we aan de lijn hadden die toen twitterde... heb de miljoenennota 2012 veranderd. Christ, wat slecht beveiligd. De tweet die historische proporties uit. Oh, ja. <laughs> Internet-expert en ondernemer Danny Mekic... die is ook in allerijl opgetrommeld. Goedemiddag, welkom. Goedemiddag. Zeg, we horen net iemand zich afvragen, is lekker strafbaar? Maar ik vraag me eigenlijk af of dit wel lekker is. Ja, Nou, het lijkt erop dat de overheid dit zelf gedaan ja. heeft. Kijk, we hebben natuurlijk een andere situatie als zou blijken... dat de documenten gestolen zouden zijn van het ministerie. Dat er gehackt is. Dat er bijvoorbeeld gehackt is of iemand ziet dat document openstaan... en denkt, ik stop een USB-stick in en ik neem hem mee naar huis... en, en plaats hem op website. Dat is natuurlijk een ander verhaal dan wanneer de overheid hem zelf publiceert. Dat zal niet zo snel strafbaar zijn. Maar het is alweer de knulligheid ten top. Het lijkt wel de, de doldwaze dagen bij de overheid van, van beveiligingslekken... En, en, en digitale problemen. En is het wel um, gebruikelijk dat die stukken een dag eerder online worden gezet... bijvoorbeeld om te testen of dat het alvast klaar staat? Is dat wel een gebruikelijke procedure? Ja, dat is gebruikelijk, ongeveer tien jaar geleden. Ja. <laughs> uh, en uh, vandaag de dag gebeurt dat niet meer. Kijk, voorheen was het gebruikelijk, je wilt zeker weten dat als je een website bouwt met stukken of met bepaalde interactiemogelijkheden, dat die website het ook daadwerkelijk doet, dan plaats je hem vast online. Dat doe je dan achter een wachtwoord of met een andere beveiliging. Nou, inmiddels zijn we zover dat we dus de configuratie van zo'n internetwebsite kun je overnemen. En dat kun je dus lokaal op je thuiscomputer of op zo'n ambtenarencomputer kun je dat dus eerst testen voordat je het online plaatst. Dat hoeft dus helemaal niet meer. Maar het lijkt erop dat dit wel uh, de oorzaak is voor het online komen staan van dit document. Ja, want, want een uur voor de fonds twitterde de directeur communicatie van Financiën... heb net proefgedraaid met voor devices geschikte Prinsjesdag 2011.nl site... Morgen twee uur online, handig om begrotingstukken binnen te halen. Heel handig. Alleen hadden ze hem dus even dicht moeten laten staan. En daarnaast, kijk, dit document hoeft er niet online geplaatst te worden om te testen. Je kunt ook zonder dit document de website testen. En het lijkt me dat als het om dat document gaat, het nog niet online willen stellen, van, het beschikbaar willen stellen van het document. dan zorg je er gewoon voor dat je dat stuk niet online plaatst. En hoe dat is dus wel gebeurd. En hoe doe je dat? Hoe doe je dat? Is heel simpel. Nou ja, kijk, je, hebt dus, je, moet, je moet het zo voor je zien. Om, iedereen, alle luisteraars kennen het wel. Achter je laptop maak je een Word-document. Je bent met een document bezig. Nou, het bouwen van een website heeft heel veel, eh, lijkt heel erg op het maken van een document. of het maken van een presentatie. Het bestaat uit meerdere bestanden. Die bestanden die pak je in. en je zorgt ervoor dat die bestanden op het internet worden geplaatst. Want als je ze op je eigen computer houdt. dan kunnen de miljoenen mensen die dat, die, die bestanden willen bekijken. Die kunnen ze niet opvragen. Je plaatst die bestanden dus op het internet. Dat kan een beveiligde omgeving zijn of niet. Daar laat je dus, zou ik zeggen, dat Prinsjesdagdocument, de miljoenennota, laat je daar uit. Want dat hoef je niet te testen. Dat is gewoon een, een, een plat bestand. En dan kun je dus zien of ook op het internet die site er zo uitziet als jij hem ontworpen hebt. Dat is er dus gebeurd. Alleen hebben ze dat dus niet beveiligd met een wachtwoord. Niet afgeschermd van het openbare internet. Toch eigenlijk een afknapper voor mensen die echt willen hacken. Dat is zo simpel is gegaan. Nou ja, ik kan me ook voorstellen dat er nu wel een aantal scriptkiddies of een aantal internetgoeroes thuis zitten luisteren en denkt, ja, jammer. Jammer. Danny Mekic, internet-expert en ondernemer. Dank je wel. Dank Graag je gedaan. wel. En zo meteen om kwart over zes... dan is er in de Tweede Kamer een regeling van werkzaamheden. De ChristenUnie wil snel van premier Rutte horen hoe dit heeft kunnen gebeuren. Hij zegt, Rutte is verantwoordelijk voor die miljoenennota. Die moet snel duidelijk maken in een brief hoe het gegaan is. Als dat niet lukt, als de ChristenUnie niet tevreden is... dan komt er een debat. Nou, om kwart over zes dus in de Tweede Kamer staan ze allemaal bij elkaar... om daarover te praten. Dat gaan we u uiteraard laten horen. Dus over het uitlekken van die miljoenennota... of hoe we het ook moeten noemen, het vinden van de miljoenennota... maar ook over de inhoud ervan. na zes en meer. Tot zometeen.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 Hé? Hey? 6.400 euro. Wat krijgen we nou? 6.400 euro. Jongens, dit is een voor 6.495 euro. Ha! Inclusief erco en 3 jaar financiering tegen 0% rente. Ga snel naar uw dealer of kijk op Peugeot.nl voor de voorwaarden. Let op: geld lenen kost geld. If you need me, call me